De brandweer rukte massaal uit omdat het vuur dreigde over te slaan naar het magazijn en de showroom. Er trok veel rook in de richting van Kromeni, Maar volgens de brandweer is uit metingen gebleken dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. De zelfmoordaanslag op het vliegveld Domodedovo in Moskou is gepleegd door een man van twintig uit de Caucasus, zegt het Russische onderzoeksteam. Zo gaan om een man uit het noordelijke deel van de Caucasus. De aanslag in de internationale aankomst zal zo specifiek zijn gericht op buitenlanders. Afgelopen maandag kwamen 35 mensen om het leven... en vielen 180 gewonden bij de zelfmoordaanslag op het vliegveld in Moskou. Het weer. Overwegend zonnig, landinwaarts vriest het nog licht. Vanavond en vannacht in het noorden en midden bewolkt, in het zuiden helder. Morgenmiddag weer wat zon bij 0 tot plus 3 graden. Dit was het. In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 na drie uur, welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Met aan de techniek David Staats en Albert-Jan Vos, ook in de studio. Het Tweede Uur gaan we weer heel veel dingen doen. En wat we allemaal gaan doen, hoor je zo dadelijk. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Maar eerst uiteraard de standaard opening en daarna Albert Jaffos. Juist, en uh, Rob is er nu voor de koffie, want, je, want David doet het uh, uitstekend. Ja, een lekker bak koffie zo, hè. Helemaal goed. Heerlijk. Uh, ja, luisteraars, we zijn alweer tweede uur uh, aangelangd. En uh, u hebt van ons nog te goed rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, om rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Verder kijken we nog even vooruit op het evenement in Café Oomstee. Wie maakt de lekkerste ertensoep van Zandvoort? Want daar kunt u zich nog voor inschrijven. We kijken vooruit naar de barbattle op 3 februari. En die staat in het teken van Brazilian Carnaval. Uh, op dinsdag de Jantjes bij Cinema Nostalgie. Daar gaan we ook even bij stilstaan. Uh, er is nieuws vanaf het circuitpark Zandvoort. Want daar is op 6 februari is er weer de 4 uur van Zandvoort. Uh, en voor de luisteraars die te vergeven zitten te wachten op de stem van Joop van S. Uh, het voetbal is afgelast, dus vandaag geen voetbalverslag, live voetbalverslag van Joop van S. Dus genoeg uh, te doen nog dit uur, dus we gaan gauw door met muziek. Mm -hmm. En dus bij en dan deze muziek op de radio. de Viva La Vida van Coldplay. Ja, daarvoor trouwens Doe de Hoortest. Oftewel Femme Kooi. en Doe de Hassel. Ook een leuk nummer voor Raadje plaatje. Ja, dat dacht trouwens. ik ook. Dus heren van Raadje Plaatjes, zet hem maar in. Dan eh, ken ik hem tenminste. Dat was klaar? Eh? Ja. <laughs> uh, zoals ik al aan het begin van, het, van dit derde, tweede uur zei. Van, uh, hadden we het over wie maakt ook weer die lekkerste de van Zandvoort. Vorige week waren de heren van de vrienden van de Café Oomstee hier om een en ander al aan te kondigen. En ik denk, ik doe het nog even één keer weer... want de inschrijving is nog open. En uh, om dat te weten wie de lekkerste soep maakt... organiseert de zeer actieve vriendenclub van Café Oomstee... die tegen het grandioze garnalenpellenkampioenschap van Zandvoort organiseerde... op zondag 6 februari het aanstaande de wedstrijd... wie de beste snert van Zandvoort maakt. In het illustere café aan de Zeestraat kunt u meedoen of getuige zijn... Denkt u dat u de lekkerste ertesoep van Zandvoort maakt? Meld dit, meld u zich dan aan bij de bar van het café of via e-mail vrienden van hotmail.com Vrienden van hotmail.com Deelnemers brengen 6 februari om half 4 hun pannetje ertesoep, maximaal anderhalve liter. Na Café Oomstee. De soep kan in de keuken van Café Oomstee verwarmd worden. Waarna een deskundige jury. Vijf man sterk heb ik me laten vertellen. De soep zal beoordelen op smaak, vulling en structuur. En natuurlijk ook nog op kleur. En meer van dat soort zaken. Schrijf u snel in. En dat kan tot 3 februari. Men. Klopt dat erop? Uh, klopt helemaal. Oh. Ja, de heren waren vorige week in de uitzending. Gaat ja. echt heel leuk worden. Oké, okay, dus tot, tot 3 februari kunt u zich inschrijven. Uh, en het, het evenement natuurlijk gezellig meemaken en natuurlijk de soep proeven. 6 februari vanaf half 4 soep proeven in de Oomstee. Nog een keer het e-mailadres waar je kan aanmelden. Vrienden van Oomstee apenstaartje hotmail.com En de volgende plaats staat alweer klaar. Kijk, lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Hou je radio aan tot aan 5 uur zijn we bij je en daarna Entertainment for You. Ik zeg altijd maar zo, albert Jan, no worries. Ja, daar ging dit plaatje ook over van uh, Simon Webber. Zoveel op zaterdag bij je uh, tot aan 5 uur vanmiddag. En vanavond, vanavond vanmiddag, David. Uh, Achter de techniek gaat helemaal lekker. Het gaat helemaal goed. Alleen mijn computer is even vastgelopen. Ja, dus, computer doet het niet meer. Ik hoop dat Heeft er geen zin meer in? Ja, het komt zometeen wel weer goed. Maar ik hoop dat jij een plaatje zometeen hebt klaarstaan, David. Heel Misschien wel. gebeurt er vanavond ook een bij Plaatje, weet je wel. Valt in één keer de computer uit. <laughs> in café 4. zou je wel willen. Het, zal, het zal je maar gebeuren. Goed. Uh, moet Rob Smit zelf gaan zingen, weet je wel. Nou, ja. Dat wordt helemaal leuk. Maar het zijn twaalf teams die er aan meedoen, hè? Twaalf teams. 12 keer vier mensen. Nou... Dat is een heleboel. Re reken uit. Plus nog wat toeschouwers. Nou, dat bedoel ik. Wordt een gezellige boel daar. Een volle, volle Heerlijk. bak. Heerlijk. volle bak. En spannend natuurlijk. Hè? Dat dacht ik ook. Hoe laat broer, gaat dat beginnen vanavond dan? Zie je dat uh, handje van me? Dat ja. gaat niet helemaal goed. hè, Zo. Je trilt al lekker hè? Ja, behoorlijk. Maar hoe broer. laat begint dat? Uh, acht uur. Oké. Okay. Nou, de spanning stijgt. <laughs> uh, goed. Uh, luisteraars, pak even uw pen uh, vast. Want op 18 mei aanstaande... 18 mei. Ik denk dat het nou maar vast even... Zal uh, aanstaande zal Zandvoort als finishplaats fungeren voor een etappe van Olympia's Tour. En dan heb ik het over uh, wieler, wielrennen. Het is namelijk nou de grootste etappewedstrijd voor wieleramateurs in Nederland. Dat maakte wethouder Anno Zandbergen bij aanvang van de eerste raadsvergadering van 2011 bekend. De wethouder wil de benodigde gelden, circa 25.000 euro, trekken uit het casinofonds. De koers is in 1909 ontstaan uit een wielerclub Olympia uit Amsterdam en heeft grote namen voortgebracht. Onder andere Zandvoorten Roy Schuiten in 1974, Kees Priem 71, Servas Knaven 92 en 93 Wissende koers op hun naam te schrijven. Zandvoort zal dus op 18 mei aanstaande als finishplaats fungeren. Hoe het traject naar en door Zandvoort gaat voeren wordt later nog bekendgemaakt. Helemaal leuk, Zandvoort heeft dat ook in 2011 weer heel veel leuke evenementen. Ja. Zo zien we het graag natuurlijk. Dit was vanmorgen al even in Goedemorgen Zandvoort. Hè. De heli Jansen had een heel verhaal over de evenementen. Maar er staan weer een heleboel mooie evenementen op het. Ja. Oh, ja. programma. oh wij weten van niks. Oh. Nee, okay, jullie niet? Het nee. was wel aangekondigd. Ja, we het was over... wel aangekondigd, maar ze was helaas verhinderd. Oh, dus okay. uh, dat ging even niet lukken. Prima, nou, neem jij de telefoon maar op, dan gaan wij weer een plaatje draaien. the year Dat was Maroon 5 en Save Room. Ja. Het is uh, half vier. Zullen we even een evenement en agenda gaan doen? Lijkt me een goed idee. Want er zijn nogal wat evenementen. Uh, even kijken. Ja, want uh, we hadden natuurlijk al over raadje plaatje. En we werden net al even weer gestoord via een sms. Ik had het over 12 inschrijvingen. Er zijn er maar liefst 14, hè, inmiddels. Wauw. En uh, zijn er zijn dan 14 teams. Kan het er allemaal wel in volgens mij. Kan het er allemaal niet in. Dus, uh, ja, gaat lukken. Ja, 14 Rob, keer Aanwezig. Plus plus, plus fans. Nee, dat wordt nog wat. Oké. Okay. Okay. Vanavond vanaf 8 uur dus. Raad je plaatje in café 4. Jij komt de playlist uh, bij me brengen. 15, ja, begrijp ik. <laughs> Oké, okay, helemaal goed. U, u raadt het, raad <laughs> het al, luisteraars. Ik ben met uh, de evenementenagenda bezig. En morgen, dus vanavond raad je plaatje. Van, uh, morgen, dan hebben we het over de 30ste mega uh, 70s disco party. En dan heb ik het over het wapen van Zandvoort aanvang 4 uur. Waar we van Zandvoort, uh, gasthuisplein, 4 uur morgenmiddag, 70s Disco Party. En op 1 februari Cinema Nostalgie. De Jantjes. Ja, de film. De, de Jantjes in circus Zandvoort. En dat begint om half 2. En uh, ja, de Jantjes, waar we moet ik erover zeggen, luisteraars, de Jantjes is de tweede Nederlandse geluidsfilm die ooit gemaakt is. Het gaat over de, de wetenswaardigheden van de Jordaanse matrozen Schelemaners en Dolledries En hun vrouwen Jans. En blonde greet en is vooral bekend om onsterfelijke liedjes als Draaien, Altijd maar draaien en Omdat ik zoveel van je hou. Ontvangst uh, aanstaande dinsdag met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. In de pauze wordt in de zaal koffie en thee geserveerd. Kosten 6 euro, inclusief Belbus-film koffie. Zonder Belbus 5 uuries. Indien u gebruik wilt maken van de Belbus, kunt u zich opgeven bij pluspunt. Telefoon wellicht bij u bekend. Losse kaarten zijn vanaf heden uh, uh, zijn te koop bij de kassa van Circus Sandvoort. Co en Joker Luiks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of de stoel. Aanstaande dinsdag de enige echte originele geluidsfilm van de Jantjes. Hey Robbie. Je ik bent geen knappe vrouw Jouw nagels zijn voor de rouw. Toch wil ik van geen ander weten Omdat ik zoveel van je haal. Als zit je pak niet altijd eerste klas Toch ben ik dan nog met jou in me sas Wil van een maand ik nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou. Wat verdriet, mooi ben je niet, zeker niet als je kijkt. Kan je kleren daar niet van zitten Al doe jij echt niet aan de slankelein Toch wil ik van geen andere weten Omdat ik zoveel van je, je, je hou Al zijn je haren slecht gepermanent En is het gebruik van zeep jou onbekend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 Dan op een rare man. Al denk ik soms dat je enkels kelder kan, toch gaat ze maken en ons scheiden. Omdat dat ik zoveel van je hou. Het ritme van zandvoort. Suicidal, suicidal. When you say it's over.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 Fine. You're one of a kind, but you mash up my mind. You are fake and decline. Oh Lord, my baby is driving me crazy.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 John Kingston was dat, de beautiful girl. He? Ja, volgens mij ook. Nee, dat komt helemaal goed. Albert-Jan met het nieuws. Ja, even een berichtje voor de autoliefhebbers. Uh, en dan heb ik het over 6 februari. Want namelijk op zondag 6 februari zal op het circuitpark Zandvoort de 4 uur van Zandvoort worden verreden. De 4 uur durende wedstrijd is de derde ontmoeting voor de deelnemers uit het Winter Endurance Kampioenschap 2010-2011. Na twee verreden wedstrijden leiden zes coureurs de stand op het kampioenschap. Er doen een groot aantal auto's, grote groepen auto's mee. En het programma dat start op zondag 6 februari om 10 uur met de kwalificatie, waarbij een half uur lang om de pole position gestreden wordt. Het startsein voor de lange afstandsrace zal om 12 uur gegeven worden. De toegang tot deze vier uur durende race in Zandvoort is gratis. Duinen, hoofdtribune en paddock zijn vrij toegankelijk. Bezoekers die met de auto komen kunnen hun auto voor 10 euro op het parkeerterrein achter de hoofdtribunes parkeren. Zondag 6 februari vanaf 10 uur racegeweld op het circuit. En uiteraard gaat CFM daar weer live verslaggeving uiteraard, van gaan doen. Bij uiteraard. Zondag in Kennenbeland. Dus je hoort alles bij CFM, waaronder ook hele lekkere muziek. Wat heeft David klaargezet? Even kijken hoor. Zo. Zo. Gevoelig. Oeh, Gevoelige snaar, zo op de zaterdagmiddag. Helemaal goed David. Is er ook een Nederlandse versie van? We vragen het aan Roy Alderman. Ja, natuurlijk ook. Ja, altijd. Nou gaan we luisteren nu. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega just in él. Es solo un corazon con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en me. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. La distanza enorme om dividir divideren, corazones zonen un solo latir. Quizás, als si je piensieert op mij, si nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, je si todo wilt si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti. L'almohada la en te cies a llorar Si tu no sabes quanto mal Te hará la soledad Na na na, na na na na Na na na Na Miro mi diario tu fotografia Con ojos de muchacho un poco timido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 Van CFM. Ja, en als u dit hoort, luisteraars, dan is het zover. Dan hebben we het over de bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En wel spelweek nummer 5 van 27 januari tot en met 2 februari. Rapunzel geprolongeerd, de animatie musical van Disney. Naar de beroemde sprookjes van de broers Grimm. Zaterdags en zondags om kwart over twaalf. Dick Trom, ook geprolongeerd. Bewerking van cornelis johannes Kiewits kinderboeken... waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist van Dam naar Dunhoven. Zaterdags en zondags om kwart over twee en woensdags om half twee. En de laatste week alweer voor het geheim. Ben Sticker is acht jaar oud en zozeer onder de indruk... van de verdwijntruc van meester Isulio journist Hans Smit... dat hij alles wil doen om achter het geheim daarvan te komen. Zaterdags, zondags en woensdags om vier uur. En dan Meet the Parents... Eindelijk, na 10 jaar, na twee kleine kinderen met zijn vrouw Pam en na talloze hindernissen, lijkt Greg geaccepteerd te zijn door zijn strenge, pesterige schoonvader Jack. Donderdags tot en met dinsdags om 7 uur. En nu... ...is er uh, deze week Loft. De thriller over vijf getrouwde mannen die het lijk van een jonge vrouw in hun geheime appartement vinden. Dagelijks om half tien. En natuurlijk was daar cinema-nostalgie waar, waar we het al even over hadden. De Jantjes aanstaan het dinsdag om half twee. En u bent vanaf één uur hart van harte welkom. Dan hebben we nog filmclub Simon van Kolm: Lola. Drama waarin twee oudere vrouwen hun kleinzoons helpen die betrokken zijn bij een geweldsdelict. De een als dader en de ander als slachtoffer. En dat is natuurlijk aanstaande woensdag om half acht. Wilt u alles nog eens een keer nakijken, dan kan het uiteraard op www.circuszandvoort.nl Het ritme van ZFM. How you doing, young lady? The villain that you give me really drives me crazy.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 Miss you, it's you Whatever you are Real dead, but you still kinda kill me. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Bitch, on my level, do you think they could handle it? They call me Thomas, last name crown. Recognize game, I'ma lay mine. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help.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 Het is een heel apart gevoel hoor, aan de andere kant van de tafel ja. te zitten. Ja joh, wat vreemd is dat? Je hebt steeds de neiging om. Uh, vreemd is te... vergeet dat. wat vreemd En wat. ik moet steeds koffie halen voor jullie en dat soort dingen. Koffie, je vrouw, van vanmiddag. Dat doe je helemaal goed, want David doet het uitstekend. Dat dacht ik ook. Alleen weet jij welk nummer dit was? Ik niet. Ik ook niet. Dus David, ik hoop niet dat hij vanavond langskomt. David, doe je eigen microfoon eens open en zeg eens even wel, wie dit was. Ja, ben ik heel benieuwd daar. Dan moet je eerst even dat ene knopje omhoog doen. Uh, juist die. Je eigen schuif. Nee, gewoon je, ja, eigen, schuif. je eigen schuif open doen. Ja, even open. Even open, David. Ja, die ja. ja wel. Die gaat helemaal goed. Ja, ik, ik moet zelf ook even kijken. Ik nou, heb kijk een, even. Ik heb, ik heb me eigenlijk nog geen aan. idee persoonlijk. eens even kijken. Wel, ja. Was het ook alweer? Spannend, hè? Even kijken. Hmm. Nou ja, <laughs> anders houden we het goed. Ik begin vast even met mijn verhaal die Kan jij even rustig doorzoeken? Ja, uh, even twee korte berichtjes. Uh, allereerst, volgende week is er weer een bar battle. En dan heb ik het over donderdag 3 februari. En dat staat in het teken van Braziliaans carnaval. En het wordt gehouden bij Laurel en Hardy in de Haltestraat. Echte trommelaars en prachtig geveerde danseressen. Proef de sfeer, tropische drankjes en hapjes. Toegang gratis vanaf 8 uur. Staat niet vermeld daarbij wat uh, het goede doel is, maar dat zal ongetwijfeld aanstaande donderdag gewaar worden als u daar naartoe gaat. Ja, we hebben steeds van die uh, exotische feesten. Ja, vorige... vorige week hadden we Caribbean. Caribbean, Caribbean. helemaal ja. goed. Nou gaan we naar Brazilian. Brazilian. Ja. Dus uh, nee, genoeg te doen. Aanstaande donderdag, en Hardy vanaf 8 uur, de Brazilian Carnaval. Nou, uh, trommelaars en prachtig geveerde danseressen. Goed, dat was één kort berichtje. Dan heb ik nog, als het goed is, nog een ander kort berichtje. En dan moet ik eventjes kijken waar die ook alweer stond. Uh, ja, dat weet ik dus even niet. Uh, heb je hem inmiddels gevonden? Ja, ik, ik heb hem gevonden. En het was Nelly Fortado samen met Timberland. Nelly Fortado en, en je hoorde Promises. Promises. Oké, okay, nou, luisteraars, dan weten we dat ook weer. Dan gaan we, kunnen we weer rustig verder met het volgende plaatje. zoveel schoonheid heb ik nooit gezien. En daar gaat ze. En zoveel gratie heb ik nooit gezien. De wil voorbij was zeer, ongezondeerd. Dit is zegt, dit is wat spijt, zijn vrij vrije hoofd en dankt de Heer en dan... Ja de premier ding naar haar hand en wie mij ze wordt hij aan, maar ik denk